Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Trudy Vendrig met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas gaan dinsdag gezamenlijk praten met president Obama. De Amerikaanse president gaat proberen de vredesbesprekingen weer vlot te trekken. Voor het gesprek praat Obama met de Netanyahu en Abbas afzonderlijk. Het belangrijkste twistpunt is de bouw van de Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. De lichamen van zes omgekomen Italiaanse militairen zijn teruggebracht naar Italië. Het vliegtuig werd in Rome opgewacht door familie en president Napolitano. De militairen kwamen donderdag bij een zelfmoordaanslag in Kabul om het leven. Niet eerder verloor Italië in één keer zoveel militairen in Afghanistan. De zes krijgen morgen een staatsbegrafenis. In het Goffertpark in Nijmegen heeft de politie gisteravond extra personeel ingezet na vechtpartijen tijdens een dansfestival. Ook de mobiele eenheid werd achter de hand gehouden. De vechtende bezoekers werden eerst door particuliere beveiligers uit elkaar gehaald. Maar toen de sfeer grimmiger werd, belde de beveiliging de politie. Uiteindelijk werd één bezoeker opgepakt. Drie mensen raakten door de vechtpartijen in Nijmegen licht gewond. In 26 gemeenten wordt vandaag een autovrije dag gehouden. Dat zijn er iets meer dan in voorgaande jaren, zegt Milieudefensie. In de deelnemende gemeenten zijn straten in de binnenstad afgezet voor het verkeer. Op die plekken worden allerlei activiteiten gehouden, zoals skatewedstrijden. De autovrije dag valt dit jaar samen met het suikerfeest. Het einde van de islamitische vaste maand Ramadan. Veel moslims willen erom na het ochtendgebed op bezoek bij familie. In deel van Amsterdam kunnen moslims daarvoor gebruik maken van gratis taxibusjes. Het Nederlands kampioenschap Schaken is gewonnen door de 15-jarige grootmeester Anish Giri. In zijn negende en laatste partij had Giri genoeg aan remise. De jongen van 15 is wereldjongste grootmeester. Hij is geboren in Sint-Petersburg en woont sinds vorig jaar in Nederland. In Rusland was hij jeugdkampioen onder de 12 jaar. Het weer, geregeld zon en vooral in het oosten een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Ook de komende week rustig weer met geregeld zon, nauwelijks regen en het blijft zacht.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 So strange to hear and see That someone so different is a soul like me You may have gone right Well, I would have gone left But, son, that's all right I will always have your back See, even though I don't always show But of your my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 If you be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty when you. Architecture spinning in infinity, he says, ain't hey. Zandvoort op de zondagmiddag, zondag in Kennemerland. Welkom in de tweede uur. We doen mee aan het rondje Zandvoort. Uh, live vanuit Café 4 hier in Zandvoort. AB Radio dus en ZFM Zandvoort. Tot, zondag in, uh, tot zondagmiddag 5 uur, dus zondag in Kennemerland. Dit uur gaan we even kijken waar Lena zich bevindt. Want Lena doet ook mee aan het rondje Zandvoort. Uh, verder gaan we nog even kijken waar, uh, uh, ja, wat er nog meer te doen is in de regio. Voor gaan we gaan namelijk praten over voorbereidingen van de rampoefening Vloetex. We gaan ook nog eens eventjes kijken naar de schaapjes. En dan gaan we ook nog eens eventjes kijken of er nog iets te doen valt met geiten. En ook Johan Kruijf komt nog voorbij in dit uur van zondag in Kennemerland. Dialectic Light Orchestra, Mr. Blue Sky, je hoorde je op AB Radio en ZFM Zandvoort tijdens het programma Zondag in Kennemerland. En we zijn op zoek naar Lena. Eens kijken waar ze op dit moment zit. Lena, waar zit jij op dit moment? Hoi, nou ik ben dichtbij hoor. Ik ben op dit moment bij het Gasthuisplein, bij Café Alex. En we zitten nog in de drinkfase, dus we zijn nog niet begonnen met het spel. Want wat, was het, uh, wat is het spel daar precies? Ik heb geen idee. <laughs> we gaan eerst drinken en dan pas spelen. Maar we hebben wel wat andere spellen natuurlijk... Uh... Gedaan, want ik heb je achtergelaten toen we bij het zonnetje waren. Daar hebben wij zonnetjes geteld. Nou, wij hebben er 43 geteld, of dat goed is, dat weet ik niet. Dat horen we pas achteraf natuurlijk. Maar het stempeltje hebben we in ieder geval gekregen. Daarna zijn wij vanuit de kerkstraat doorgegaan naar de Yanks, naar de, Janks, de Janks saloon. En daar stond dus, wat ik ook al vertelde, weer een rodeo stier. Nou, een aantal dames die dachten nou, voor mij, mij liever niet. Maar uh, ik denk, nou, ik ga er toch nog een keer op. Ik had die andere nog in mijn benen zitten. Maar ik denk, nou, vooruit, ik ga mijn record uh, verbeteren. En ja hoor, ik had uh, ja, diverse standen natuurlijk. Je kan uh, vanaf 1 beginnen. En uh, ja, op standje, op standje 6, dat was al heel erg hoog. Toen zei die man van, nou, zet je bril maar af. Want als je nu valt, Dus ik bril af. En ja hoor, daar ging ik. Ging ik. En ik heb het in totaal, uh, ja, to, toen, toen nog uh, 5 seconden volgehouden. Maar toen uh, ja, deed mijn hand zo pijn en toen lag ik ook gelijk met een smak op de grond. <lacht> nou ja, grond. Uh, luchtkussen, laat ik het daarop houden. Maar in ieder geval, uh, ja, het, was een, uh, het was een goede prestatie al zeg ik het zelf. Want uh, ja, de beste tijd was uh, van uh, Ivo Bos. Van Kaffee 4, die was uh, 7, zeg maar de zevende ronde en dan 24 seconden. Dus uh, ja, ik zat er helemaal niet zo ver na. Nou, Lucron die, uh, die zat tussen mij en uh, Ivo in. Dus uh, ja, wij waren eigenlijk de top drie wat betreft uh, rodeo rijden. En uh, daarna zijn we doorgegaan naar het Wapen van ook aan het Gasthuisplein... En daar gingen we werpen. Het is daar Schotse dag, Schotse avond. Dus dat betekent dat ze allemaal in kilt stonden. En natuurlijk roepen wij dan, wat heb je er onderaan, wat heb je er onderaan? Maar ja, we proberen hem natuurlijk zelf uh, wel uh, ja, erachter te komen. Maar uh, ze hielden angstvallig, het je stijf naar beneden. Dus uh, ik, ja, ik weet helaas nog niet of ze er nou een onderhoek onderaan hadden of niet. Maar goed, in ieder geval hebben we dus daar boomstammen geworpen. En uh, ja, degene die, uh, die het verste een uh, boomstam kon werpen was de grond met 12,5 meter. Nee, met 14 meter. En bij de dames was dat Terry en zij had maar liefst 12 meter. dat had 8 meter gegooid, maar hij rolde toen nog een paar meter verder. En hoe zwaar dus zijn die is boomstammen een dan? Dat stad van zaken. Want hoe zwaar zijn die dingen? Nou, maar, je had een verschil. Je had uh, herenstammen en damesstammen. En ik denk dat de herenstammen een kilo of 10 waren en de damesstammen uh, een kilo of 6, 7. Kom je dan nou veel andere groepjes tegen in het dorp die ook meedoen? Ja, ja dat maakt het zo leuk. Want de ene groep is soms nog niet klaar. Dan zit je toch al te wachten op, de, op die, uh, zodat ze klaar zijn. Ja, dan ga je maar vast wat drinken. En uh, zo kom je elkaar uh, constant tegen. Uh, de ene groep blijft wat langer hangen dan de andere groep. Dus uh, je ziet elkaar uh, ja, continu. En uh, ja, je herkent elkaar natuurlijk ook door, de, door het goede t-shirt. Ja, wat me wel opvalt is dat je in het begin nogal snel ging. Uh, en nu eigenlijk in uh, ja, iets meer dan een half uur uh, twee cafés hebt gedaan. Ja, nou dat komt ook vooral omdat we natuurlijk om één uur zijn begonnen. Hè? En iedereen heeft dan nog de goede moed erin. Nou, hebben we nog niet zoveel gedronken. Maar ja, nu merk je al van ja, het gaat uh, allemaal wat soepeler. De, uh, de opdrachten nemen we niet al te letterlijk. Dus ja, dan gaat het, uh, dan, uh, dan gaat het al uh, wat langzamer. Want we denken, nou we nemen het ervan. Nou, heel goed. Zo hoort het volgens mij ook tijdens de rondjes al. Ja, hè? Ja. Ik word alweer geroepen. Pro zegt team, uh, team van Café 4. Ik heb brood bier. hier. <laughs> hebben ze niet? Oh. Uh, nou, dolle. Uh, ik ga even zo wat anders bestellen. <laughs> nou, Lennon doet de bestellingen en wij gaan nog eventjes uh, luisteren naar okay, wat muziek. Okay, Zometeen meer, Lennon vandaag uh, met het rondje Zandvoort. Ooh, AB Radio en CFM Zandvoort op de zondagmiddag tijdens het Rondje Dorp. En het is gezellig in het dorp van Zandvoort. Waar het ook gezellig was, dat was afgelopen donderdag. Kinderen spelen er weer volop op los op, het, op de regenboogschool in Haarlem. Daar werd donderdag door Johan Cruijff de eerste Kruifkort aangepast geopend. En onze verslaggevers Marwin van Niekerk, die ging Johan Kruijf op de voet volgen. Denken jullie dat er iemand op de wereld is waarbij je, als je een nummer noemt, mensen onmiddellijk denken: oh ja, dat is die. Of als je zijn achternaam noemt, dat mensen denken: oh ja, dat is die. Of als je alleen maar zijn voornaam noemt, dat ze in China of in Australië of in Zuid-Amerika weten wie je bedoelt. Of zelfs als je alleen maar zijn initialen noemt, JC. Volgens mij heeft hij dan maar één concurrent. Wat zijn we ongelooflijk trots, meneer Johan Cruijff? ...dat u zelf hier bent om dit te openen. Bent u ook trots? Ja. Enorm trots. Ja. ja, hij mag ook applaus. Natuurlijk, hij moet applaus, en hij verdient applaus. Enorm trots. Ja, enorm trots, want uh, net een rond, rondje in de school gemaakt. Als je ziet waar de kinderen toen in staat zijn met een beetje hulp, ...dan uh, denk ik dat ze goed leven het goed kunnen zien. Want dat is eigenlijk waar wij van zijn uh, op het afdeling Sportlood. Nou, op het moment dat je op sportief gebied je ontwikkelt, je lichaam ontwikkelt, dan gaat je geest vanzelf een beetje mee. Als ze hier de andere ondersteuning krijgen, dan denk je als geheel dat het een, een mogelijkheid is dat de kinderen een stapje verder te helpen, laat ik het zo zeggen. Dit is dus echt gemaakt voor de kinderen dat ze ook kunnen vallen, want bij voetballen val je ook. Hier kunnen ze geen pijn doen. Dus ik denk dat op het moment dat ze zich een beetje aangepast hebben aan al die omstandigheden, dat ze er goed gebruik van kunnen maken. Hé, hey, wie ben jij? Ik ben Pien van de rest. En wat heb jij net gedaan? Gezongen. Voor voor een, een. Ja, want wij hebben een nieuw plein op school. En dat is, um, er zit een voetbalveld en een rolstoelschool. En ja, allemaal voor kinderen die. die uh, eigenlijk gewoon, ja, niet zoveel kunnen. En uh, soms denk je wel eens van, van, goh, kon ik dat ook maar? En uh, dan zie je mensen heel vaak uh, leuk spelen en dan willen zij dat ook. Maar dan kunnen ze het niet. Heel toevallig uit je hoofd, hoeveel van die kruifkoorts er nu liggen? We hebben er 100 gepasseerd, maar er zijn er op dit moment nog maar vier van dit soort hele bijzondere... Maar ik weet wel dat dat aantal ook gaat toenemen. Maar uh, ja, ruim honderd van dit soort veldjes is al in, in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Wat is zo bijzonder aan dit specifieke veld? Nou, dit veldje is helemaal aangepast op de behoeften en de mogelijkheden van de kinderen. En dat hebben wij niet alleen gedaan, maar dat hebben we samen met de leerkrachten van de school. En uh, wat dat betreft is het heel veilig. Je kan ook vallen zonder dat je je heel erg bezeert. En het is belangrijk natuurlijk dat jongeren sporten en spelen. En dat deze school, is, uh, hoorde ik net, sport is een hoofdvak. Dus ik ben heel blij dat we nu ook echt voldoende ruimte hebben om uh, dat te beoefenen. Zullen we iedereen meenemen nu naar ons fantastische nieuwe kruif en het nu eens officieel gaan openen? Meneer Kruijf, meneer Voskuilen, meneer Dievendal. Pien, ga je ook mee? Okay. Met de voetbalmoeditie. Hij overlegt zijn strategie. Hij weet nog niet helemaal hoe hij hem gaat trappen. Hij krijgt advies links rechts. So go forth down. Momenteel vallen we allemaal blauwe en gouden linten uit de lucht en Johan Cruijff heeft een grote goal gescoord. Tijdens het Rondje Dorp. Gezelligheid in café 4. Het is druk, heel veel groene shirtjes. En het is ook druk in het dorp van Zandvoort. Zometeen, natuurlijk, meer een Rondje Zandvoort. De laatste keer we meneer Smith, you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 I oh, wow, wow, wow. I be brown, be, blue, be, be, be, be, be, be like gotta be mean, gotta be, mean, gotta be everything. you you let me, won't you you let me, you me? Get Getting angry doesn't solve anything Which I want to do and tonight I want to lay it at your John C.F.M. Zandvoort tijdens het rondje dorp. En afgelopen week was het het groene rijden in, het week, in de week van de duurzaamheid. De groene karavan deed Eimont aan en wij waren daar natuurlijk bij. De werkgroep Eimont rijdt alternatief. gaat zich bezighouden met het informeren, het stimuleren van het gebruik van duurzame voertuigen en dan beperken we nog niet tot aardgas. Dan gaan we ook kijken naar de mogelijkheden voor een klant die er zijn op elektriciteit, op waterstof, aardgas, biogas, biodiesel, bioethanol. Eigenlijk alle variaties die er zijn, die willen we gaan gebruiken, onder de aandacht brengen bij het bedrijfsleven. En op die manier die mensen een open keuze geven dat ze gefundeerd een keuze kunnen maken. Denken jullie nou dat veel bedrijven met jullie in zee gaan of in ieder geval groener gaan rijden straks? Dat is natuurlijk wel de doelstelling, dus laten we ervan uitgaan dat ik ik denk dat het inderdaad gaat gebeuren. De, de, de, de klanten worden door ons geïnformeerd en uh, wij zijn geen verkopende partij als werkgroep. De verkopende partijen zitten in de werkgroep, He, maar onze taak als werkgroep is om die informatie te geven en ik denk dat gegeven het feit dat a de exploitatie niet duurder hoeft te zijn, de angst voor nieuwe dingen toch een beetje aan het weg is dat de mensen toch nog zullen opstappen. Voor wat voor bedrijf is dit nou het meest interessant om groener te gaan rijden? Nou, uh, voor die bedrijven die het een kostenvoordeel oplevert. En ik kan nu niet zeggen voor welk bedrijf dat is. Maar juist daarom zullen we met de werkgroep aan de ene, aan de ene kant uh, algemeen informeren. maar Aan de andere kant ga ik bij bedrijven persoonlijk langs. En wil ik die gesprekken met die uh, ondernemers voeren. Om te kijken wat is er nou voor jouw bedrijf mogelijk. Wat kun je wel doen? Niet altijd maar kijken naar wat er niet kan en wat er lastig is. Maar wat is er nou voor jouw bedrijf mogelijk? Uh, welke dingen kun jij uit, dat alternatief, uh, uit die alternatieve brandstoffen halen en uit dat duurzame transport halen? Wat merk je nou als je in zo'n uh, groen voertuig rijdt? Dat ligt heel erg aan het voertuig. Uh, je merkt relatief weinig. Het is niet zo dat je ineens heel anders rijdt in een biobrandstof of een aardgasvoertuig. Een elektrisch voertuig is natuurlijk veel, veel stiller. Overigens is een aardgasvoertuig bijvoorbeeld ook stiller dan een dieselvoertuig. In een bioethanolvoertuig merk je dat je meer vermogen hebt. Het ligt een beetje aan het voertuig, maar als jij een tien jaar oude auto rijdt en je gaat ineens in een nieuwe auto zitten, kan het hetzelfde merk en type zijn. Is ook heel anders. Dus het is, ja, je, je merkt altijd wel wat. Het ligt er een beetje aan, zeg maar, wat je gewend bent. En wat dan je nieuwe voertuig is. Bij Radio en ZFM Zandvoort op de zondagmiddag. Live vanuit Café 4 rondje dorp Zandvoort. En uh, naast mij Bram, Bram is de eigenaar van uh, de Jengs. Uh, een kroeg ook hier in Zandvoort. Uh, jullie doen ook mee? Ja, ja Jengs Saloon voor alle duidelijkheid. En de Jengs, er zijn twee Jengsen naast elkaar op één mooiste pleintje in het dorp. Vandaag hebben we gezamenlijk een, een mooie stier neergezet. En ik heb vandaag geprobeerd om een hele lekkere ploeg mee te krijgen. Nou volgens mij is me dat goed gelukt. Want ik heb een, een, een, een, een x aantal dames en heren bij elkaar gekregen... Die gewoon een hele leuke dag gedaan uh, hebben vandaag. En we moeten nog een paar feesten, want volgens mij is dit de zevende. En we moeten er nog vijf of zes geloof ik. Dus het wordt nog een hele zware opgave allemaal. Ja, want hoe gaat dat nou vandaag? Uh, ja, ik heb ze heel vroeg laten komen. Om half twaalf al voor een bakje koffie. En om nu of half één een, een biertje erbij gezet. Ja, en om één uur vertrokken naar de, het Wapen, uh, Alex. Uh, uh, eigenlijk de cafés waar je normaal gesproken nooit komt. Ook je gasten komen daar niet. Uh, de Haarlijkheid moeten er nog heen. Ja, dat is een cafetje waar je eigenlijk nooit komt. En dan is het vandaag leuk om op zo'n dag. En dat geldt voor ons ook. Er komen bij ons cafés binnen. Die mensen komen nooit op de jengs. Die komen nooit op het Dorsplein. Lopen langs, kijken naar binnen. Denken, hé, hey. en nu gaan ze vandaag naar binnen. En dan zien ze dat wij gewoon een hele lekkere, leuke winkel hebben daar. Is dat belangrijk? Ja, vind ik belangrijk. Ja, ja kom kijken... Uh, het is een shop. we hebben een café en een koffieshop. en we doen geen, het is gewoon een heel heerlijk pleintje waar je gewoon lekker kan zitten, waar kinderwagens rijden, waar kinderen spelen en ja, er wordt een jointje gerookt, maar oké, okay, er wordt bier gedronken ook, dus het is gewoon een heel ontspannend pleintje. Dat zie je aan de mensen die ik bij me heb, dat zijn gemalleerde mensen, dat is een mooie, hele mooie ploeg, leuke ploeg. Ik vroeg het al eerder deze middag ook aan een ander café-eigenaar, hoe gaat het dan met de horeca in Zandvoort? ja, Het is heel hard met je benen heen en weer gaan. Zorgen dat je je kind boven water houdt en uh, ja, gewoon overleven. Maar wel zorgen dat je de mensen die je om je heen hebt, dat je die bij je kan houden. Dat je daar uh, dingen voor organiseert. Uh, ja, je moet wel ondernemen, net wat je zegt, het wordt winter. Ja, de zomer komen ze wel en ze gaan wel zitten en ze drinken wel wat bij je. Maar in de winter moet je ook je vaste mensen naar je toe krijgen. En dan moet je een pooltoernooi, een daktoernooi, een quiz. Uh, je moet er alles verzinnen om maar je vaste mensen bij je te houden. En het scenario zin te maken. Ja, en het is, een, het is een, een relatief kleine ploeg mensen die verdeeld moet worden over zoveel cafés. Ja, en dat kan wel eens moeilijk zijn, natuurlijk, voor sommigen. Ja, want uh, wat voor dingen doen jullie dan precies? Ja, twee dark, drie dartteams. Uh, ja, uh, Ajax op zondagmiddag het voetballen kijken. Uh, uh, we hebben twee pooltafels, We hebben een tafelvoetbal. Je kan dart op vier waren. Uh, het voetbal tv staat altijd aan. Muziek op tv of voetbal op tv. Er gebeurt